Met het NOS -journaal. De Tweede Kamer roept het kabinet op om de volkenmoord op Armeniërs... tussen 1915 en 1917 formeel te erkennen. De regering houdt het tot nu toe op de formulering... de kwestie van de Armeense genocide. Een meerheid in de Kamer vindt dat absurd. De Tweede Kamer erkende drie jaar geleden zelf de Armeense genocide wel... op initiatief van de ChristenUnie. 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs werden toen vermoord... door de autoriteiten van het Ottomaanse Rijk, het huidige Turkije. De Turkse de regering wijst de formulering genocide van de hand... en ziet het gebruik van het woord als een provocatie. In de zuidoostelijke helft van het land kan het volgens het KNMI nu zo koud zijn dat strooisout niet meer werkt. En daardoor kan het daar verraderlijk glad worden als natte weggedeelte opvriezen. Ook op andere plaatsen in het land kan er nog overlast zijn. De Rijkswaterstaat zegt dat water op de weg weer kan bevriezen, waardoor opnieuw gladheid en ijsplaten kunnen ontstaan. De NS laat alleen sprinters vandaag rijden, omdat er ijsafzetting aan de bovenleidingen wordt verwacht. In Rotterdam-IJsselmonden zijn afgelopen nacht twaalf woningen in een flatgebouw ontruimd vanwege een zeer grote brand. 24 bewoners zijn opgehangen in een, uh, opgevangen in een sporthal. Vier moesten naar het ziekenhuis, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het vuur begon rond kwart voor twee op de achtste etage. Inmiddels is de brand geblust. Wat de oorzaak was, is nog niet bekend. Botiek van de Zandschulp is bij zijn debuut op de Australian Open in de eerste ronde uitgeschakeld. De 25-jarige tennisser verloor in drie sets van de Spanjaard Alcaraz. Van de Zandschulp, die 151ste op de wereldranglijst staat, had net als de 17-jarige Alcaraz het hoofdtoernooi van het Grand Slam toernooi bereikt via de kwalificaties. Het weer, het is zo goed als droog, de wind is wat gaan liggen en het vriest nog 6 tot 12 graden. Later overdag is het bewolkt, op de Wadden kunnen er enkele sneeuwbuien voorkomen. In het zuiden soms wat zon en de temperatuur blijft steken rond de min 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op een aantal wegen rijdt het verkeer nog langzaam. en Het verkeer moet ook nog steeds rekening houden met gladheid door sneeuw en bevriezing...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 Ja Op dat je dan bent. Ik voel me goed als ik met jou ben. Dan nou zeg maar wat je vindt ervan. Kan ik je boeien? Heb je binding Als ik die probeer, dan maak ik minder kans. Net wat doet mezelf te vergeef. Oh nee, oh nee, oh nee. Ik weet zeker dat je aan bent. Wel veel, maar ook een beetje bang bent. Misschien omdat je iets te veel na denkt. Dan op je ze maar niet aan het worden. 6.9 ZFN Ja rode er als in de spiegel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 Shows up in a 2am pick from a friend Hanging on to a girl to just rub it in I hope you stay up all night all alone Waiting by the phone and then he calls And baby I, I hope you work it out Forgiving just about Forget, let him take you on a first date again en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer roept het kabinet op... om de volkenmoord op Armeniërs tussen 1915 en 1917 formeel te erkennen. De Kamer erkende drie jaar geleden zelf de Armeense genocide wel... op initiatief van de ChristenUnie. Vanmiddag wordt er over de motie gestemd. Nieuw-Zeeland verbreekt vrijwel alle banden met Myanmar... naar aanleiding van de staatsgreep daar. Er zal niet meer op hoog politiek niveau worden overlegd... zegt premier Ardern. En Nederlandse bedrijven hebben het afgelopen jaar een recordbedrag geleend... bij de Europese Investeringsbank. Vorig jaar ging het om meer dan 3 miljard euro. In 2019 was dat nog 400 miljoen minder. Het weer het is bewolkt en koud. Op de wadden kunnen nog enkele sneeuwbuien vallen. In het zuiden komt mogelijk smiddags de zon erbij. En de temperatuur blijft steken rond de min 5. CLS Spit it out every single sorrow Let it out like there's no tomorrow All our feelings and every fade of And we're dead